10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het detentiecentrum voor vreemdelingen op Schiphol... zijn vanmiddag vijf gevangenisbewaarders neergestoken door een gedetineerde. De vijf raakten gewond. Een man van 44 uit Guinea werd overgeplaatst naar een andere afdeling. Tijdens de overplaatsing werd hij agressief... en stak hij de medewerkers plotseling met een mes. Dat had hij eerder gekregen om mee te kunnen eten, zegt de marechaussee. De verkoop van schilderijen van oud-Hollandse meesters heeft op een veiling in New York in totaal meer dan 3 miljoen dollar opgebracht. Dat is ruim 2,2 miljoen euro. Het hoogste bedrag betaalde een anonieme koper voor een werk van een leerling van Jeroen Bos, ruim 650.000 euro. De twee eigenaren van de Braziliaanse nachtclub, waar vorig week einde 236 mensen omkwamen bij een brand, blijven nog 30 dagen vastzitten. En ook twee leden van de band die in de club optrad. Dat heeft de rechter bepaald. De politie onderzoekt in hoeverre de veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. Een werknemer van de nachtclub heeft voor de rechter verklaard dat de brandlussers niet goed werkten en dat er te veel bezoekers in de club waren. De vier zijn nog niet formeel in staat van beschuldiging gesteld. In het ziekenhuis liggen nog 126 gewonden. In Haarlem heeft een man van 18 twee inbrekers uit zijn huis verjaagd. Hij zat vanochtend op zolder en hoorde beneden gerommel. Toen hij ging kijken kwam hij de twee inbrekers tegen. Een van de mannen gaf hij een duw, die viel van de trap. Met de andere inbreker raakte hij in gevecht. Uiteindelijk sloegen de twee op de vlucht. Het is niet bekend of ze iets hebben meegenomen. De inbrekers zouden ook rond de 18 jaar oud zijn geweest. In de Eredivisie heeft Herenveen in Waalwijk gewonnen van RKC met 1-0. Filip Juridic schoot een strafschot binnen... en dat was de eerste uitzege van dit seizoen voor Herenveen. Het weer? Vannacht vanuit het noordwesten buien. Minima vlak boven het vriespunt. Morgen winterse buien, ook wat zon en een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal.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 denk ik. Precies weten wat u per maand kwijt bent? Verantwoord lenen begint bij het berekenen van uw maandlasten op abnamro.nl. lenen Dat is lenen anno nu. ABN AMRO, de bank anno nu. Let op. Geld lenen kost geld. langs de lijn met Twan van Peperstraten. Bijzondere goedenavond, je zou denken dat doping de laatste jaren het absolute topprioriteit was voor de internationale wielerunie. Maar het tegendeel blijkt. Sinds 2010 bestak de UCI juist veel minder geld in bloedcontroles. Ja, in dit geval is de geldkwestie um, en dat is dus echt een verkeerde, verkeerd signaal ook. Vanaf komend seizoen is er weer een Nederlander actief in de Formule 1. Guido van der Garde wordt tweede rijder bij Caterham F1. Toch blijft hij er heel nuchter onder. Ik doe gewoon wel uh, mijn eigen dingetjes. en uh, Ik ben uh, blijven een boer Hollander en uh, we gaan gewoon lekker genieten. En Louis van Gaal geeft straks een toelichting op zijn oranje selectie. Daar ontbreken de grote namen. Maar Van Gaal denkt toch dat dit niet een zwakker oranje is. Ik vind dat niet. Ik denk dat ik een volwaardig team kan neerzetten. Alleen het is spannend om te zien of jongens die dat in een club wel hebben laten zien het ook op dit podium kunnen laten zien. En we hebben nog de Olympische kampioenen Dorian van Rijsselbergen... en Marianne Vos. Kortom genoeg te doen tot 11 uur in langs de Lijn. En er is ook nog voetbal. RKC tegen Herveen. is inmiddels afgelopen. niet mij. was een mooie wedstrijd. Uh, nou ja, het was in ieder geval een wedstrijd waarin een aantal uh, bijzondere dingen gebeurden. En dat is altijd goed zo op uh, de vrijdagavond. Herenveen boekt zijn eerste uitoverwinning uh, van dit seizoen. Ploeg van Van Basten heeft er 21 duels in totaal in deze competitie op uh, moeten wachten. Maar uh, er gebeurden gekke dingen met een rode kaart heel vroeg in de tweede helft voor Ramon Zomer. Dan loopt daar Mart Lieder, net binnen de lijnen gekomen in de rust voor Bukadi. Heel even in de rug en net buiten het uh, ja haalt hij hem neer of raakt hij hem aan en gaat hij naar de grond, die uh, speler. En ja, dan is het rood, zomer mag vertrekken. Vanaf dat moment is het alleen maar RKC. Dat richting de goal van Noordveld gaat. Die gaat misschien wel spelen deze week in de basis van Zweden tegen Argentinië en Messi. In een oefenwedstrijd. Nou, die heeft zich kandidaat gesteld voor een basisplaats. Ten koste vanuit PSV psver Isaacson zou dat gaan trouwens. Want die houdt er echt 4-5 bijna onmogelijke ballen uit. En uh, ja, dan staat uh, RKC met uh, heel veel mensen of met 11 mensen tegen 10. En verdient het de wedstrijd eigenlijk te winnen. Maar gebeurt dat niet omdat Jury Siege aan de andere kant van het veld een penalty raakschiet. Ja, zo kan het gaan. Zo makkelijk kan het gaan. Later nog reacties in deze uitzending. Nu gaan we verder met de wielrennen. Een opmerkelijk verhaal vandaag bij alle dopingbekentenissen van de laatste tijd. Want de laatste jaren wordt er bij het wielrennen veel minder streng gecontroleerd op dopinggebruik. Dat blijkt uit de jaarverslagen van de UCI en notulen van een vergadering uit juni 2010. In dat jaar heeft de internationale wielrenunie bewust minder geld gestoken in bloedcontroles. In de studio is verslaggever Kees Jonk en Kees, goedenavond. Hi. Hoe verklaar je dit? Nou, in de notulen uh, die we uh, in bezit hebben gekregen... Uh, staat het uh, heel duidelijk, het is uh, geldgebrek. Uh, UCI heeft een eigen antidopingorganisatie. En in die vergadering van 18 juni 2010... Uh, komt naar voren dat er uh, een, uh, een geldgebrek is bij die organisatie. En dat moet op de een of andere manier worden opgelost. En er wordt daar besloten om minder geld te gaan besteden aan, aan, aan dopingcontroles, aan, aan bloeddopingcontroles. Je zou zeggen, ze hadden misschien gehoopt dat het uh, niet naar buiten was gekomen. Nou ja, er gaat een zekere afschrikwekkende werking uit van, uh, van het uh, bloedpaspoort. Maar uh, ja, als je nu ziet dat ze destijds al hebben besloten om, uh, om, om het aantal uh, controles uh, te halveren. Uh, ik zal even wat cijfers uh, noemen die uit die uh, notulen blijken. Uh, in 2009 werd er uh, voor 6,3 miljoen euro besteed aan, uh, aan bloeddopingcontroles. Uh, uh, dus bloedcontroles. En uh, tijdens die vergadering wordt gezegd dat, dat gaan we uh, terugschroeven naar 3 miljoen. En dat zie je ook uh, terug in de cijfers van uh, de daadwerkelijke controles. Er waren in uh, 2009, out of competition, uh, 6713 bloedcontroles. En het jaar erop slechts 3.206, dus uh, meer dan gehalveerd. Ja, je zou zeggen, het staat in schilcontrast met ja, wat de UCI uh, naar voren probeert te brengen. Dat ze strenger gaan en zijn gaan controleren. Ja, maar het kost heel veel geld, die, uh, die, die, die, die bloedcontroles. En uh, ja, als je dat geld niet hebt, ja, dan, dan, dan, dan lukt het niet. Ze hebben natuurlijk wel de schijn opgehouden dat ze, dat ze het heel uh, uh, streng uh, gingen doen... Maar uh, ja, het blijkt toch dat vanaf 2010 het aantal echt uh, flink uh, naar beneden is uh, gegaan. We gaan even naar 2011. Toen maakte oudste velo ploegbaas Gerard Vrome ja, hier al melding van... en uiten zijn zorgen over deze ontwikkeling. Nou, het komt de ploeg er in ieder geval goed uit... dat er zoiets is als een biologisch paspoort... waarvan ze mensen kunnen vertellen dat het is nu anders is dan in de Armstrong-tijd, want we hebben nu het biologisch paspoort, dus het is veel moeilijker om uh, vals te spelen. Dat verhaal is op zich wel waar, maar als je nou echt dat verhaal belangrijk vindt... dan zeg je ook, nou, ik wil voor mijn geld zoveel mogelijk testen. zien. En ja. daar hoor je ze niet over. Wat, wat, wat zegt dit? Uh, ja, Wat je nu hoort is eigenlijk zijn, zijn eindconclusie. Uh, jij begint over 2011, toen hij die blog uh, schreef. Hij schreef op het internet, uh, hij was toen uh, de baas van uh, Cervelo... en hij uh, had van renners gehoord, niet alleen van zijn eigen renners... maar renners in het algemeen, dat uh, zij vanaf uh, de Tour... 2010 tot met april 2011 uh, niet of nauwelijks werden gecontroleerd. Dat was een duidelijk verschil met daarvoor. En daar heeft hij een melding van gemaakt uh, op het internet. En toen heeft de UCI uh, een, een persbericht meteen uitdoen komen. Dat is best verwonderlijk dat ze op de reactie of op het schrijven van één persoon een, uh, een persbericht naar buiten brengen. Maar dat is toch gebeurd, een hele verneinige. En de UCI uh, uh, schreef daarin dat uh, Gerard Frome uh, misleiding, dus misleidend was... irresponsible, uh, onverantwoordelijk. En dat uh, hij uh, a very weak understanding, dus een, een, een uh, weinig benul van de gang van zaken uh, had. En nu, uh, twee jaar later, blijkt dus uit die notulen dat uh, Frome gewoon gelijk had dat McQuaid ook gewoon bij die vergadering was? Hij was bij die vergadering. Hij wist dat uh, uh, Frome gelijk had. En hij reageerde als door een wesp gestoken. Uh, hij wilde natuurlijk niet dat dit naar buiten kwam. Maar nou ja, goed, nu, uh, nu is het, er, ligt er het bewijs. Uh, hij had absoluut gelijk, uh, Frome. Er werd in die periode echt nauwelijks gecontroleerd. En om aan te geven waarom dat zo belangrijk is... <coughs> het uh, bloedpaspoort uh, wordt steeds nau nauwkeuriger... naarmate het aantal uh, controles groter wordt. Dus wat je eigenlijk doet is, uh, ik, zal, uh, ik hoop dat dit uh, te begrijpen is, maar ik zal een voorbeeld geven. Uh, als in het bloedpaspoort uh, wordt onder andere naar het hemoglobine uh, gekeken. En uh, ze hebben uh, uitgevonden dat de gemiddelde maximale hoogste waarde is 170 en de laagste 128. Dus daartussen beweegt de waarde van iedere volwassen man. Op het moment dat een renner gecontroleerd wordt... en ze vinden een waarde, zeg 150, dat zit er half tussenin... wordt die bandbreedte tussen 170 en 128 kleiner gemaakt... via een wiskundige formule. Hoe vaker je nu controleert, hoe meer waarden je hebt van zo'n renner... hoe nauwkeuriger die bandbreedte wordt bepaald. Op het moment dat dezezelfde renner een waarde heeft bij een controle... die buiten die bandbreedte valt, dan kun je gevoeglijk aannemen dat hij doping heeft gebruikt. Alleen, je moet wel ervoor zorgen dat die bandbreedte zo nauwkeurig mogelijk is. En dus moet je veel controleren... om een goed bloedbeeld te krijgen van iedere renner afzonderlijk. Nou, Op het moment dat je de, de controles juist verlaagt, het aantal controles... worden die bloedpaspoorten allemaal uh, onnauwkeurig. En in die vergadering staat ook nog... dat ze niet alleen de bloedcontroles uh, gaan verminderen... maar dat ze oude renners uh, met rust laten. Omdat? Ik denk uh, dat ze denken van, de, de, die zijn de... De investering niet meer waard. Ja. Kun je nog een link leggen met die onnauwkeurige bloedpaspoorten met de verklaring van Rasmus hè, van gisteren? Nou, ja, kijk, wij zijn er natuurlijk op gekomen omdat hij, um, hij zegt: Ik heb, heb tot 2010 uh, van allerlei uh, rommel gebruikt. Terwijl het bloedpaspoort in 2007, halfweg 2007, is geïntroduceerd. Dus je zou zeggen: van dan had hij gepakt moeten worden. Dit is blijkbaar niet gebeurd. Ja, misschien was hij te oud, hebben ze hem niet gecontroleerd, dat zou kunnen. Maar uh, uh, kijk, als die, als die bandbreedte onnauwkeurig is... dan kun je, heb je een grotere kans om, terwijl je spullen gebruikt... toch uh, binnen die bandbreedte te blijven. En dan word je gewoon niet uh, als verdacht uh, bestempeld. Toen, toen uh, Vroomen van Surveylo, dus twee jaar geleden met die verklaring kwam... toen was de UCI furieus, uh, reageerde uh, vol onbegrip. Uh, hebben ze inmiddels al gereageerd? Nu eigenlijk veel meer naar buiten is gekomen of... Zover zijn we nog niet gekomen. Nou, we hebben natuurlijk wel gebeld met de UC. En uh, zij hebben gezegd dat ze, ah, dat ze heel erg druk waren met het uh, WK-veldrijden in Amerika. <lacht> en, en dat als we de cijfers. Uh, de cijfers spreken voor zich, want de cijfers zijn te vinden op uh, internet en in de jaarverslagen. Nou ja, goed, dat hebben we dus gedaan. En daar blijkt uh, juist uit, onomwonden... dat, dat inderdaad vanaf 2009... Die, uh, die aantallen drastisch naar beneden zijn gegaan. Ja, en um, dan, dan leg je altijd weer de link... ook naar de, naar de Nederlandse dopingautoriteit, Herman Ram. Heeft hij al gereageerd? Ja, die, daar was ik uh, toevallig gisteren. Dus ik heb het er gisteren uh, met hem over gehad. Ja, Hij zegt... Uh, dat als dopingautoriteit dat het natuurlijk ontzettend jammer is dat die uh, bloedpaspoorten dan zo onnauwkeurig worden. Dat is het enige wat hij daarover kan zeggen, want hij gaat natuurlijk niet over het geld van de, waar de uh, van de UC, Hij gaat er niet over waar de UCI zijn geld aan uh, besteedt, maar uh, dat het uh, daardoor allemaal onnauwkeuriger wordt en lastiger wordt, uh, dat is uh, wel duidelijk. Kortom, uh, in de tijd dat we de sport schoner willen maken, curieus? Ja, ik vind het wel raar, ja. Ja, want eh, ook kijk, Armstrong zei bijvoorbeeld eh, tegen Oprah Winfrey van eh, toen ik terugkwam, was het een stuk moeilijker om, eh, om te gebruiken, want eh, het bloedpaspoort was daar. En eh, als je daarnaar kijkt, dan denk je, ja jeetje, ze hebben nu iets middel in handen. Daar is zelfs de grote Lens Armstrong eh, van geschrokken. en Het werd allemaal een stuk ingewikkelder om, voor de gebruiker. Eh, dat beeld bestaat, maar dat is dus niet helemaal terecht. Dankjewel, Kees Jongkind. Zometeen een Nederlander, eindelijk weer na vijf jaar in de Formule 1. Uit 2004 en Everybody's Changing. Voor het eerst in zes jaar rijdt er weer een Nederlandse autocoureur in de Formule 1. Guido van der Garde heeft bij het scheiden van de markt een stoeltje bemachtigd... bij de Britse renstal Caterham F1. Guido, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd, heeft de champagne gesmaakt vandaag? Dank je. Ja, ik heb één slokje op. Ik moet natuurlijk wel fit blijven. En helemaal volgende week gaat het weer beginnen het feest. Dus uh, ik mag niet te veel drinken. Moet tijd naar bed. Heeft een uh, heel uh, dieet. Dus ik ben uh, uh, hard aan het trainen. Ja, vandaag heeft, uh, werd het nieuws bekendgemaakt in Amsterdam. Bij een uh, vestering van de sponsor. Uh, wat voor dag heb jij vandaag gehad? Ja, echt superdag. Het was natuurlijk uh, heel druk. Vanochtend om 7 uur ging de wekker al. En, uh, toen uh, ben ik nog even drie uurtjes gaan trainen, even tussen duur, duurtraining heb mijn nek getraind. En daarna is het eigenlijk begonnen. We hebben diepteinterviews interviews gedaan met, met wat kranten. En uiteindelijk hadden we de, de, de persconferentie om, uh, om rond, rond vier uur. Dus ja. uh, in, in, in, de, in de Store 21 bij McGregor. Dus ja, dat was uh, een groot, groot Ja En waarom heb je voor Caterham F1 gekozen? Nou, dat is wel duidelijk. Ik bedoel, we hebben natuurlijk vorig jaar gekozen om, om dat traject in te gaan. We hebben een uh, goed jaar gedraaid met GP2. Het team was nieuw. Ik moest daar uh, het team naar voren brengen. Het was gelukt. En uh, we hebben een paar overwinningen behaald. We hebben goede resultaten binnengehaald. En toen daarna hebben we eigenlijk uh, doorgegaan met Formule 1. Ik heb daar de laatste zes vrijdag trainingen mogen doen. En een uh, hele goede process, progressie geboekt en uh, uiteindelijk is dat de doorslag geweest uh, om die stoeltje te bemachtigen. Want de afgelopen weken heb je ook met meerdere partijen gesproken? <laughs> ja, maar het management is daar vooral heel erg druk mee bezig geweest. Uh, ze hebben vooral tegen mij gezegd, Jongen, ik ga hard trainen en zorgen dat je fit bent en klaar. En uh, dat heb ik gedaan, dus ik heb er niet heel veel mee bemoeid, maar ik ben wel heel erg blij met, met het deal met Keten. Ja, wat voor, wat voor team is dit? Het is nog een heel jong team. Ze is natuurlijk net een paar jaar in de Formule 1. Uh, dus je moet niet in één keer gaan verwachten... Uh, dat je mij elke week in de punten ziet rijden en in de top 10. Uh, het is een jong team, wat ik al zei. En ze moeten uh, gewoon goede stappen maken in de goede richting. Ze hebben net een nieuwe uh, CEO. Die jongen die komt vanuit uh, Renault. Hij heeft goede know-how. En die moet gewoon de mensen op de goede plek neerzetten. En uh, daar ben ik vooral overtuigd dat het, uh, dat, het, dat het, uh, goed gaat. Het seizoen gaat beginnen op 17 maart in Melbourne. Heb je ja. voldoende voorbereidingstijd? Ja, zeker. Ik ben, uh, ben de laatste tijd uh, hard aan het trainen. Ik ben fit, ik ben mentaal sterk. Volgende week beginnen we al met testing en rest. Dus we, hebben, uh, we moeten snel aan de bak. Maar het is ook wel weer lekker. Ik ben blij dat ik weer terug snel in de auto kan zitten en uh, hard kan werken met het team. Nou, je bent nu 27, hè? Ja. Is dat relatief oud voor een debutant of valt het mee? Nou, nee, ik denk het niet. Ik bedoel, natuurlijk uh, zijn die jongens die ook wat, wat vroeg komen in de Formule 1. Maar dat, uh, dat zegt niet alles. Ik heb me bewezen, het team heeft voor mij gekozen en uh, ik ben daar heel erg happy mee. Maar voel je wel zoiets van het moet dit jaar gaan gebeuren of is het misschien nog een jaartje mogelijk aanpassen? Nee, natuurlijk. Ik probeer het zo lang mogelijk in de Formule 1 te rijden. En, uh, maar het doel van mij dit jaar is om zoveel mogelijk te leren. Zorgen dat, uh, dat je van je teamgenoot die al een jaar ervaring heeft, veel leert. En met het team stappen in, in de goede richting maken. Ja, de laatste Nederlander in die koningsklasse was uh, Christian Albersen. Ja. Hey, heeft hij al gebeld? Ja, die heeft me toevallig een sms gestuurd. Uh, ik weet niet of hij gebeld heeft, maar uh, ja, dat is natuurlijk weer mooi. En ook voor Nederland dat we weer een Nederlandse uh, Formule 1 coureur hebben. Ja, precies. Zo zien wij het ook. Dus we zijn heel blij met, uh, met jou, Guido, in de Formule ja, ja, super, 1. En we wensen super. je veel succes komend jaar. Dank je. Jullie ook. Dankjewel, Guido van der nee, Garde. Dankjewel. Ciao. Gaan wij door naar Heerenveen. Dat pakte de eerste drie punten in een uitwedstrijd vanavond. Het werd 1-0 in Waalwijk tegen RKC. En Heerenveen stond op dat moment met tien spelers in het veld... maar wist bij een uitbraak de eenzame man voorin Fli Filip Djuric te bereiken. En die kwam alleen voor keeper Doelman Zoet uit. Die maakte een overtreding, kreeg de rode kaart... en een penalty voor Heerenveen was het. Achter de bal ging Filip Djuric staan. En ja, en die penalty was natuurlijk, vond hij, terecht.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 And for the team. Yeah, I think the most important game uh, this season because with this uh, game we, we still can hope uh, hope on something better and uh, we are going on a positive way of thinking uh, for the next game. Even kort vertalen met mijn L.O.E. Engels. Belangrijkste wedstrijd van het seizoen, zegt Juricic. Hij geeft de coach Van Basten een compliment... want toen Heerenveen met tien man kwam te staan... haalde hij topscorer Vint Bogas onderuit. Zet de Jurisch alleen in de spits en met succes dus. Ja, en dan maar eens even naar die coach zelf... want Veen boekt dus een heel belangrijke overwinning... daaruit bij RKC. Jan Rolfs in gesprek met Marco Van Basten. Juricic stond hier net. Hij zegt dit is de belangrijkste overwinning van het seizoen tot nu toe. Ben je het met hem eens? Nou, dat weet ik niet. Het is in ieder geval wel uh, prettig dat we voor het eerst uitwinnen. Dat is uh, zeer welkom. En uh, ja, elke overwinning uh, telt voor drie punten. Dus uh, het maakt op zich niet uit of dat hier is of, uh, nou ja, nakt thuis of even. Maar goed, uh, jullie hebben een keer ook die voorsprong vastgehouden. Want dat was een verbillenknijpen tot het eind. Nou ja, goed, we hebben denk ik uh, iets heel positiefs. Hè? Je wint een uitwedstrijd, Je krijgt geen tegendoel op tegen... Uh, ja, dus dat zijn allemaal dingen die in de laatste tijd eigenlijk uh, niet gelukt zijn. En uh, nou ja, we zijn in ieder geval ja, bij elkaar gebleven, hecht gebleven en, en, en dezelfde dingen blijven doen. En uh, nou vandaag met, uh, met een nieuwe jongen erbij, Joe van den Berg, die een belangrijke rol speelde vind ik. Zijn we uiteindelijk erin geslaagd om eindelijk uh, dat wel te behalen, die overwinning in de uitstrijd. Dus dat is, dat is gewoon uh, heel positief. Voel je je nou helemaal opgelucht?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 of toen ze met 11 tegen 10 stonden, zijn we niet zo, niet zo uh, kwetsbaar gebleken. Nou, dat is iets wat, uh, ja, wat, wat tevreden, tot tevredenheid stemt. Even een paar puntjes uit de wedstrijd. Uh, rode kaart van zomer, heb jij het kunnen zien? Ja, ik heb het net nog met de beelden gezien. Maar ik heb het idee dat die andere voor hem langsliep. En ja, dan, dan heb je kans dat hij net ergens iets mee aanraakt... en dan valt hij, ja, dan lijkt het op een penalty. Ik was op, op blij dat hij niet in de 16 was... Want dat kon ik niet helemaal goed zien. Hij was er buiten? was er buiten, ja. Dus wat dat betreft... Uh, ja, ik had niet het idee dat Ramon hem uh, bewust aantikte ofzo. Maar ja, goed, dat zijn dingen die wel uh, in het voetballen gebeuren. Maar goed, dan houdt je ploeg inderdaad stand. Is volwassen eigenlijk op dat moment? Nou ja, daar ben ik blij mee. Uh, Joey ging gelijk uh, samen met Jeffrey achterin uh, spelen. En uh, later hebben we dat omgezet met, uh, met Chris en, en uh, Jeffrey in het centrum. Nou, ik, uh, het was af en toe wel een beetje uh, hangen weuren, maar we, we zijn toch in principe erin geslaagd om uh, de nul te houden. Ondanks het feit dat je toch een periode lang met uh, een, een man minder hebt gespeeld. En dan Djuricic. En dan ja, dat was het, dat was het, uh, het, het idee, verdedigen en counteren. was ook even contacten tussen jou en juristisch. Blijf nou maar voor, wachten op dat moment. Ja, ja, spaar je energie. Was hij blij mee dat je dat, je dat zei? Spaar je energie, want er moeten er acht zijn die het zeg maar, tegen moeten houden. En jij moet zeg maar, zorgen voor rust aan de bal, en dat er dan mensen eventueel mee kunnen komen. Hij mag het ook alleen doen, dat, dat, dat deed hij op plaats. Dus. dus dat was uh, eigenlijk het idee. Is de druk nu minder bij je? Was er druk?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 Ja, en dan de stap naar de huidige bondscoach Louis van Gaal. Hij heeft twee debutanten opgenomen in de selectie voor het duel met Italië... volgende week woensdag. Deli Blind van Ajax en Jonathan de Guzman van Swansea. Ze zijn er voor het eerst bij. Ook Ola John van Benfica kreeg een uitnodiging. Hij speelde nog nooit voor Oranje... maar zat vorig jaar wel al een keertje bij de groep. Weer nieuwe gezichten dus... hoewel dat sinds de aanstelling van Louis van Gaal... al lang geen verrassing meer is. Bas Tegelig neemt de selectie onder de loep. Je kan een prachtig elftal maken van de spelers die er niet bij zijn. Van Gaal heeft grote namen niet kunnen of willen oproepen. Soms omdat ze geblesseerd zijn, of uit vorm... of soms omdat ze bij hun club gewoon niet spelen. Uh, maar denk eens na over deze opstelling. Stekelenburg, van de wiel, Heitinga, Pieters, Willems... van de vaart, Nigel de Jong, Snijder. Narsing, Robben, Affelay...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 Ik denk dat ik een volwaardig team kan neerzetten. Alleen, het is spannend om te zien of jongens die dat in een club wel hebben laten zien... het ook op dit podium kunnen laten zien. Want dat is een ander podium. En, en ja, dat, er zijn niet zoveel jongens of spelers gegeven om dat op iedere podia te laten zien. Die nieuwe gezichten zijn dus Blind en de Guzman En in zekere zin ook Ola John.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 Maar daar zit Italië niet bij, hoor. Hoe dan ook, voor Blind, de Goesman en Ola John geldt... dat zij alvast kunnen dromen over hun debuut, mogelijk woensdag... tegen de Italianen. En dan was de lijn tot 11 uur. Once upon a time when we were friends. I gave you my heart, the story ends. No happy ever after, now we're friends. upon a star if that might my heart Hij begin jaren 80 het kietsgeluid van ABC en All of My Heart. Olympisch kampioen surfer Dorian van Rijsselberg is bij de wereldbeker in Miami... als derde geëindigd in de medal race van de RSX. En die positie was ook meteen de eindrangschikking. Dorian, goeiedag. Goeiemiddag. Hey. Ja, voor jou goedemiddag voor ons goeienavond. De hele week win je wedstrijden en word je uiteindelijk derde in de medal race. Hoe kan dat? Ja, eh, mooi balen natuurlijk. Maar uh, ja, het is het nieuwe format wat ze, wat ze hebben uitgeprobeerd hier in Miami. Dus uh, ja, het is eventjes wennen en even nieuw. Maar het ziet er naar uit dat er nog wat veranderingen gaan plaatsvinden uiteindelijk. Maar uh, ja, dit is het voor nu, een derde plek. Ja, maar het is duidelijk dat jij en je collega's... vinden dit niet echt een geslaagd experiment. Nee, inderdaad. Het heeft gewoon uh, laten zien dat het niet, uh, ja, niet succesvol is. Uh, maar vooral niet fair is voor iedereen. Dus er wordt een hele hoop uh, gevaren natuurlijk. De hele week zijn we volop bezig. En dan, uh, ja, om het allemaal af te laten hangen van één race aan het einde, dat, uh, ja, daar is niet iedereen tevreden over. Ja, maar, maar toch, na die goede week, waar ging het mis vandaag? Nou, ik maakte het eigenlijk gewoon een beetje te moeilijk voor mezelf. Uh, het was eigenlijk was het heel simpel, een, een wedstrijdje op snelheid. Je moet natuurlijk nog wel aan de winter de baan rond. Maar uh, de snelheid zit er bij mij redelijk in. En één keer omdraaien en dan meteen naar boven knallen. En uh, ja, dat deed ik niet. Ik ging, uh, een paar keer moest ik uh, omdraaien zodat ik ja, naar de bovenboei kan, uh, kan wijzen. En uh, ja, dat kostte me te veel tijd. Ja, dan heb je een klein uitstapje gemaakt hè, naar het kitesurfen, omdat dat misschien wel Olympisch zou worden in Rio. Uh, hoe was het weer om, het, om in het oude surfwereldje terug te komen? Ja, toch wel heel fijn. Het is, het is, ja, het is wat ik ken en wat ik doe eigenlijk natuurlijk. Dus uh, het kijten was een heel leuk uitstapje en even, uh, even iets nieuws en iets leuks. Maar het is toch, uh, ja, het is gewoon is een geweldige sport. En de, de jongens die er allemaal mee varen, die zijn ook hartstikke aardig. En uh, ja, we, we gaan natuurlijk al, nou ja, toch wel op een 24-jarige leeftijd een, een tijdje mee nu. Ja, en is jouw ploegje nog een beetje hetzelfde gebleven? Ik heb een paar nieuwe jongens er, erbij en dat is een, uh, een Brit. En een, uh, een Italiaan. En er is de Nieuw-Zeelandse jongen. Het ik meteen, die is eruit. Maar uh, ja, wel, wel heel fijn. Ook voor die, uh, voor die jongens zijn de wedstrijden goed gegaan. En uh, ja, is het gewoon mooi om te zien dat ze goede potentie hebben. Ja, je had het net over dat experiment, hè? Dat de medal race meteen uh, ja, bepalend is voor de eindrangschikking. Zij Zijn ze nou nog meer uh, bezig met experimenten binnen de internationale zeilbond? En met name in de RSX-klasse? Nou, er zijn hier en daar wel met uh, inderdaad, met het format zijn ze aan het spelen. Maar het is allemaal nog niet helemaal duidelijk. En ja, er moet ook nog wel een hoop, uh, hoop aangedaan worden hoor. Dus er zal nog wel wat, uh, wat heen en weer gesjoemeld worden. Maar we gaan proberen zoveel mogelijk uh, ja, te kijken dat we het een beetje, een beetje normaal en eerlijk houden nog. En wat zijn de plannen voor de komende maanden? Ik kom uh, een paar dagen thuis en dan, uh, dan mag ik meteen naar Buzios in, uh, in Brazilië, vlak bij Rio de Janeiro, ongeveer twee uurtjes vanavond met de auto. En daar hebben we alweer in, uh, in maart het WK. Wij zijn helemaal niet jaloers hoor. Miami, uh, Brazilië, nee, het klinkt allemaal goed, Dorian. Ja toch? Ja, ja als hartstikke. Uh, nou, <laughs> uh, toch van harte met die uh, derde plaats uh, daar uh, bij de wereldbekerwedstrijd. Dankjewel. Dankjewel, Dorian van Rijsselbergen. We gaan naar Vitesse, dat verloor gisteravond... de bekerwedstrijd tegen Ajax met 4-0... en likt in de aanloop naar de derby van zondag tegen NEC de wonden. Maar niet alleen de wonden van de uitschakeling... ook die van het uitblijven van versterking... en de uitbarsting van Fred Rutte voor de aanwezige tv-camera's gisteravond. En het uitlekken van het verhaal dat de trainer niet met de bus mee terugrijdt. En om de geschiedenis compleet te maken, vandaag is Feyenoord boos... omdat Van Leerdam niet is getransfereerd. Fred Rutte is inmiddels ziek. Net als technisch directeur Ted van Leeuwen. Never a dull moment. Verslaggever Frank Wielaert zag het vanmiddag aan op Papendal. FC Hollywood aan de Rijn draait weer op volle toeren. Dat begint als algemeen directeur Kazakowski in een interview in VI zegt... dat Vitesse een goed seizoen draait als het bij de eerste vier eindigt. Fred Rutte is verbaasd, maar hij past zijn ambities ook meteen aan. Hij wil er drie spelers bij in de winterstop... En er komt... Tot nu toe niemand. Ik heb wel twee spelers afgegeven. Nicky Hofs en, uh, en uh, Chanturia. Dus per saldo is het min vijf. Fred Rutte is gefrustreerd na de nederlaag tegen Ajax gisteren. Niet boos. Wel teleurgesteld in een, uh, in een eigenaar die... Uh, uh, die van de daken afroept uh, dat, die, dat het kampioenschap... Kijk, dan moet je het ook waarmaken. Dan moet je, niet, uh, moet je niet dingen roepen en dan moet je niet supporters voor de gek houden. Want... Uh, dat doe je op deze manier. Voor de camera van Omroep Gelderland zet Fred Rutte de aanval in. Hij is niet de enige die voor de gek gehouden wordt door Vitesse. Ik hoorde net ook van de journalist dat Leerdam niet doorgaat. Die had ik heel graag had ik die erbij gehad uh, in deze periode. Van Leerdam wilde zo snel mogelijk naar Vitesse. De Arnhemmers wilden hem er snel bij hebben. En Feyenoord wilde nog wat verdienen. Alles was geregeld. Op de handtekening van Kazakowski na. En die kwam nooit. Feyenoord boos, Van Leerdam gefrustreerd in Rotterdam... en Fred Rutte ziek in Arnhem. Daar sta je dan, Stanley Menzo, assistent-trainer... tegenover een horde hongerige journalisten. Uit te leggen dat de nederlaag het niet met de bus mee terugrijden van Rutte met zijn selectie... en een dag later ook nog ziek zijn, een pijnlijk toeval is. Het uh, is inderdaad een, een pijnlijk momentje, maar uh, zover ik weet is het zo... En uh, ja, dan kan ik niet anders zeggen dan dat het hij ziek is... en dat uh, wij gewoon uh, als staf gewoon verder moeten... en de groep moeten voorbereiden op de eerstvolgende training en, en, en wedstrijd. Heb je hem gebeld? Nog niet. Dat uh, wil ik wel na deze exercitie wil ik hem wel gaan bellen. Om te vragen wat... <lacht> uh... <lacht> is geen vuurpeloton, hè? Nee, net <lacht> niet. Net niet, nee. <lacht> nee, uh, hoe het is en uh, wat er is. En uh, ja, wat wij moeten doen. Wanneer we hem terug kunnen verwachten... Dus eigenlijk is het gek, want zelfs ik heb Fred al gebeld om te vragen wat er eigenlijk aan de hand is. Dat zou jij toch ook meteen willen weten? Uh, en of die er zondag is bijvoorbeeld? Ja, maar wij moesten, vanmorgen moesten we ons voorbereiden op, op de training. Uh, jongens die geblesseerd waren, jongens die uh, moesten trainen, jongens die moesten verzorgen. En dat heeft op dat moment even voorrang. Uh, hij heeft altijd eenstelling. stelling, op het moment dat ik er niet ben, uh, gaat het gewoon door. En dat hebben we ook gewoon zo vandaag uitgevoerd. Uit het zicht, uit het hart dus. Fred had net zo goed meteen na de nederlaag tegen Ajax in de kleedkamer tegen de jongens kunnen zeggen... heel veel succes tegen NEC-mannen. Zondag, half 1 dus, de derby van gelderland nec Vitesse En twee uur later is het FC Twente tegen FC Utrecht. En de Utrechters zijn de sluipmoordenaars van deze competitie. Want waar iedereen het heeft over de top 5... staat Utrecht op een keurige zesde plek. Na een lang en diep dal lijkt de club de opwaartse lijn... nu toch te hebben ingezet, zowel financieel als sportief. Zo halverwege de competitie een mooi moment... om die gebeurtenis eens van dichtbij te bekijken... door, een aantal, eh, door de ogen van een aantal oudgedienden van FC Utrecht. Ja, dat FC Utrecht, dat staat toch zomaar stiekem even zesde. Maar twee punten los van Feyenoord, maar negen punten los van de nummer zeven. Gaat lekker, hè? Hartstikke goed, hartstikke goed. Nou, als persoon gaat het hartstikke goed. <laughs> je moet de groeten hebben. Ja, heel goed. Heel goed. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel dingen binnen de club uh, die je ziet... Uh, waarvan we denken, ja, daar zit nog uh, groei in. Het is waterkoud op Sportbak Zoudenbalg. Het is het trainingscomplex van FC Utrecht. Maar de zon schijnt wel, letterlijk. Maar ook figuurlijk voor de club. Nou ja, de, je, je ziet dat er succes is. En uh, daarin uh, heeft iedereen uh, zijn rol. En, en, ja, we, we ontwikkelen elkaar. We zijn heel uh, kritisch naar elkaar. En dan, uh, ja, dan, dan zie je dat dat positief uh, naar elkaar toe werkt. Ja, we kennen hem nog wel. Jean-Paul de Jong. Oud-middenvelder van FC Utrecht. Club-icoon. Dus wat dat betreft uh, ja, is het rustig. Maar het betekent niet dat je achterover kunt zitten. Want ik denk juist dat we nu uh, ja, nog verder door moeten stappen. En nog verder die uh, lat hoger willen leggen. Stefan Posma, ook zo'n oud-gediende van FC Utrecht. Stond uh, vroeger onder de lat bij de Domstadters. En houdt zich nu vooral bezig met, inderdaad, de keepers. Nou ja, de... De club heeft een duidelijke visie neergelegd. En uh, ook, ook daarvoor de tijd genomen. Een, een meer jarenplan, een stappenplan. Wat, wat is die visie precies? Nou ja, voornamelijk ook de eigen jeugd een kans geven in, uh, om in het eerste te komen. En ook duidelijke lijnen neergezet van waar ze aan moeten voldoen. En, en hoe, ja, wat het niveau wat wij van ze vragen. En... Uh, ja, nu zien mensen ook dat eigen jeugd kan doorbreken. En dat, dat geeft een bepaalde honger in de hele club. Om, uh, en ook voor jonge spelers. Het vertrouwen van, hé, hey, ik kan het halen. Wie is daar nou voor verantwoordelijk? Is dat de hand van Wouters? Uh, gaat het hoger? Is het de uh, technische directeur? Of gaat het nog hoger? Wie is er verantwoordelijk voor ineens deze positieve flow bij Utrecht? Nou ja, ik denk natuurlijk wel dat de, dat de eigenaar, meneer Van Seumeren, daar wel heel duidelijk een plan heeft neergezet. En, de, en vanaf daar is de rust gekomen naar beneden toe. Maar is dan Van Zeumeren inderdaad de architect van dit nieuwe FC Utrecht? Uh, nou, hij is er natuurlijk wel mee begonnen. Ja, en ook oud-verdediger Robert Roest is zo'n FC Utrechter in hart en nieren. Ik heb nu ook het gevoel dat die rust, en ja, dat is heel gevaarlijk om dat te zeggen... Binnen deze club, omdat het in het verleden vaak gebleken is... dat het dan ook weer omsloeg in, uh, in andere dingen. Maar uh, voorlopig moeten we dat even koesteren, ja. Steven Stefan zei zojuist dat de komst en de inbreng van Van Seumeren... ook heel belangrijk is geweest voor ja, hoe het nu gaat. Ben je het daarmee eens? Nou, die is natuurlijk heel erg belangrijk geweest... In het, uh, ten eerste het voorbestaan van de club. Uh, ja, financieel, maar ook beleids, beleidsmatig. Nou goed, hij heeft natuurlijk... Uh, uh, met zijn komst heeft hij ook wel dingen voor zichzelf afgesproken. En als de ondernemer die hij is, nou en het is misschien lastig als ondernemer binnen een voetbalwereld. Maar hij heeft wel een duidelijke doelstelling voor ogen gehad. En dat kan hij wel vertalen richting de mensen die nu binnen Utrecht werkzaam zijn. En hij zal daarin ook niet rusten voordat hij zijn doelen behaald heeft denk ik. Ik denk dat, uh, dat de redding van de club sowieso Frans van Zeumer is. Uh, we hebben natuurlijk al in een eerder stadium uh, al niet florissant uh, bijgestaan. En, uh, ja, met uh, de, de komst van uh, heer van Zeumer hebben we nog goed kunnen investeren. En daar moeten we nu een stapje terug uh, mee doen. En, uh, ja, kijk, het belangrijkste is daarin denk ik dat we als club uh, ons niet uh, afhankelijk laten zijn van uh, de inkomsten van uh, van de grote aandeelhouder. Maar dat was Club ook uh, zeer keihard werken. om, uh, om andere bedrijven aan uh, de Club uh, te kunnen binden. Komende zondag de wedstrijd tegen sc Twente. En dat zijn toch de wedstrijden. waar je het moet laten zien laten zien dat je weer bent, dat je mee wilt doen op het hoogste niveau. Ik weet zelf nog dat ik bij deze club zat en dat we eigenlijk tegen degradatie knokten. Uh, dat was mijn, uh, mijn tijdperk. En uh, als je dan nu ziet dat, uh, dat je voor Europees voetbal kan meemaken... en uh, ik heb natuurlijk zelf ook uh, daarin uh, wel dingen meegemaakt, dan, uh, ja, dan is dat mooi. En dat, uh, dat hoort ook bij een clubvoetbal. Zou je kunnen stellen dat de club het licht gezien heeft... door inderdaad te investeren in de jeugdopleidingen, door dit beleid te gaan voeren... Uh, ik weet niet of je dan moet zeggen, het ligt, het is gewoon uh, beleid. En het beleid uh, zegt ons is dat wij uh, onze talenten uh, door willen, willen schuiven. Uh, deze talenten die, uh, die merken dat. En het heeft ook aantrekkingskracht voor, uh, voor talenten die wij hier naartoe halen. En uh, we zijn ook heel gericht bezig om deze talenten ook heel individueel uh, beter te maken. Zou dit wel eens het begin van een nieuw tijdperk voor Utrecht kunnen zijn? Ja, dat is heel, ik, ik, ben ook, ik ben al heel voorzichtig als ik uh, aangeef joe, Het is fijn en prettig dat het rustig is. Um, ja, wellicht kun je achteraf zeggen dat dit uh, het begin was van een, uh, van een nieuw tijdperk. Uh, nieuw tijdperk? Um, nou, het is in ieder geval goed dat de club in de lift zit. En of dat dan een nieuw tijdperk werd, ja, dat, dan zou je nog verder naar de toekomst uh, moeten kijken. Maar ik denk dat er op het gebied van uh, technisch vlak een basis ligt waar je op, uh, waar je op uh, verder kunt uh, doorbouwen. Ja, ik denk wel dat we aan het begin van een nieuw tijdperk staan in, in, in, in de visie. En uh, ja, wij, wij lopen gewoon denk ik wel... Uh, we hebben een hele goede weg gekozen. Hè? Met, een, met een nieuw soort voetbal wat er, uh, wat er gaat komen. Heel veel uh, dynamisch voetbal, wat veel beweging is. Uh, en die weg hebben we denk ik op het juiste moment ingeslagen. Blijven nuchtere mensen die Utrecht is. Vind je? Compliment? Denk het. Dank je. Bedankt. Dat hadden we net al door Jan van Rijsselbergen. Straks nog een Olympisch kampioen in deze uitzending: Marianne Vos. Say it. Grammar and Fine by Me. We gaan het hebben over veldrijden. Het worden bijzondere wereldkampioenschappen dit weekend. Ze worden gehouden in Amerika voor het eerst buiten Europa. En het heeft meteen al consequenties. Vanwege het weer worden alle wedstrijden morgen verreden. De dreiging van overstroming op zondag was te groot. De favoriete bij de vrouwen is uiteraard Marianne Vos en zij verkende vandaag het parcours. Jeroen Koster, vroeg, ving haar op. Hoe is het rondje? Ja, mooi. pittig wel. Als je hier even een paar rondjes uh, flink hebt doorgereden, dan uh, is het toch zwaarder dan menig een van tevoren had ge gezegd. Ik had toch nooit gedacht dat ik dit jou ooit nog eens in Amerika zou vragen. Hoe is het rondje? Wat is het gek om hier te zijn met z'n allen. Eigenlijk die hele caravaan is gewoon de oceaan over. Ja, nou ja, koers in Amerika is nog niet eens zo heel raar, maar veldrijden in Amerika, dat uh, is wel bijzonder. Maar het is hier mooi om voor, uh, voor het eerst uh, buiten Europa voor een WK te zijn. Ja, hoe vaak wij al niet hebben moeten uitleggen waarvoor we komen en wat het inhoudt is, dus we hebben er geen idee hè? Nee, nou, er is best wel een, uh, een grote cross-community. Maar uh, ja, er is nog een uh, veel groter deel wat helemaal geen idee heeft wat veldrijden is natuurlijk. Ja, dat is ook wel weer grappig. Weersomstandigheden. De ene dag 20 graden, twee dagen later is het een min 2. Wat moet je daarmee? Daar kun je eigenlijk niks mee, hè? Nee, nee we dachten eigenlijk dat, uh, dat de weerman ons een beetje voor de gek hielden. De hele Europese wielerwereld of uh, wereld op zijn kop. Omdat uh, je het weer eigenlijk niet kon uh, voorspellen, maar ja... Ja, je weet niet wat het wordt. En het, het rondje ja, verandert dus ook uh, continu. En dat zal uh, ja, op de wedstrijd dat het nog steeds zo zijn. Dus ja, het wordt uh, afwachten. Ja, het grote voordeel dat het jou ook niet uitmaakt eigenlijk? Ik heb jouw crossen zien winnen op sneeuw, in het zand, in de modder, op een snelparcours. Zal je eigenlijk worst wezen, toch? Ja, nou ja goed, het is natuurlijk wel, uh, je bandenkeuze is er wel enigszins afhankelijk van en uh, de bandendruk. Maar ja, dat is voor iedereen en, uh, en verder inderdaad, het maakt me niet zoveel uit. Ik ga gewoon uh, afwachten hoe het erbij gaat liggen. Bijvoorbeeld komt uh, een houdt niet van kou. Uh, Daphne was een echte crosser. Dat zijn parcours afhankelijk, maar Bij jou, uh, ja, je ziet het wel. Ja, maar dat is ook wel uh, het prettigste natuurlijk, hè. Dan, uh, ja, dan kun je gewoon uh, ja, alles uh, verwachten en dan is het maakt het ook niet uit. Komt en zegt, het voelt wel als thuiswedstrijd. Ondanks dat ze uit Colorado komt, nou dat, dat is natuurlijk heel ver weg, voelt het wel zo. Zou dat die laatste 5% kunnen zijn dat ze een keer kan winnen van je op een grote wedstrijd? Ja, nou goed, ze is er natuurlijk echt op gebrand en ze is er klaar voor, dat weet ik, dat weet ik zeker. Maar ja, of dat het motivatie is of extra druk oplevert, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat ze er goed mee om kan en ze zal als absoluut goed rijden. Ja, ze ze zegt, ja, dat heb ik weer, dat ik in mijn carrière tegen zo iemand als Vos tegenkom. Maar het motiveert me wel, want het is een enorme sportvrouw. Dus Het is ook wel wederzijds respect. Zo gaan jullie ook om met elkaar, geloof ik. Hè? Nou ja, dat is een heel mooi compliment. En, en, en, zij heeft natuurlijk al uh, heel veel titels op de naam staan. Uh, Amerikaanse, maar ze mist nog, uh, nog een wereldtitel. En juist daarom is ze, ja, is ze er wel hier extra, extra klaar voor en extra opgebrand. Maar ja, dat maakt natuurlijk juist een mooie tweestrijd of rivaliteit. En het is geen tweestrijd, want er staan er nog veel meer aan de start. Maar jij hebt er 9, negen, jij gaat voor 10 toch gewoon? <laughs> ik ga altijd voor de volgende. Marianne Vos. En ook bij de mannen zijn er Nederlandse kanshebbers. Bijvoorbeeld Lars van der Haar. En dat parcours daar in Amerika, dat bevalt hem wel. Ik vind het geen ledig rondje. Ik vind het wel leuk. Er uh, zit wat technisch in, hoogteverschil. Er uh, zit van alles eigenlijk wel, uh, wel in. Dus uh, nou is het voor mij nog wat uh, te zwaar. Maar uh, ik hoop dat de Vries er snel overheen valt. Ik zag je af en toe... Een paar keer met plezier aanzetten, een paar stukken echt doortrekken waar het komt. Ja, ik heb een beetje kosttraining nagebootst, Dus ik heb niet het hele rondje elke keer gaan zitten fietsen, want daar word je ook een beetje dood van. En uh, ik heb eigenlijk gewoon elke keer een stukje gepakt. En dan ging ik daar vier, vijf keer uh, volle bak. Dan ben je twee minuten volle bak bezig. En uh, dan leer je die bochten veel beter kennen. En ook hoe je de fiets wel of niet uh, oppakt. Dus dat probeerde ik na te boodsen. Ja, je hoopt het, dat het harder gaat vriezen? Ja, ik hoop het wel. Het ziet er nu naar uit dat het vannacht min 12 wordt en overdag min 4, Dus dat is volgens mij hard vriezen. Ja, want als het er hard bij ligt, heb je het afgelopen seizoen... in je eerste seizoen bij de grote mannen bewezen... dat ze je erbij kunnen schrijven. Ja, dan, dan ben ik een kandidaat voor de, voor de top 5 als alles gewoon goed meezit. En als het echt goed meezit, dan kan ik podium rijden. En om te winnen heb ik nog een heel, heel bak geluk nodig. Het zou een illustre rijtje zijn, hè? want Lars Boom werd in zijn eerste seizoen wereldkampioen. En, en Stibar en Albert... Ja, maar dan heb ik gelukkig ook vorig, volgend jaar nog. Maar uh, nee, uh, qua leeftijd ben ik nog een jaartje jonger dan dat zij wereldkampioen werden. Maar uh, inderdaad, de kans is het er misschien al meteen. En uh, is het niet dit jaar, dan zijn er nog genoeg jaren om het te proberen. Het is niet voor mij uh, belangrijk om het als eerste jaar te doen. Het is het bijzonder om in Amerika te rijden voor jou? Je hebt daar al ervaring in. Je bent al een paar keer in Vegas geweest. Ja, het is niet zozeer extra bijzonder. Het enige wat het bijzonder maakt is gewoon die lange reizen. Dus je bent uh, wat moeier of uh, je bent wat, uh, wat ziekjes of uh, dit of dat. Ik heb er heel weinig last van gehad. Uh, wel een klein beetje hoofdpijn zocht, Maar verder uh, voel ik mij niet slecht. Uh, en verder is het... De mensen zijn gewoon heel anders hier hè, dan, in, uh, dan in Europa. Dus dat is het vooral. Maar verder ja, wat, het is altijd nog een cross die gereden moet worden. Dus heel veel maakt het ook niet uit. Kun je beschrijven... Uh... Wat er anders was in Vegas, je hebt zelfs een cross gewonnen, maar er was wel veel publiek. Maar het is heel anders dan bij een wedstrijd in België of Nederland. Ja, veel uitbundiger, veel, veel meer schreeuwen, veel meer... Uh, ja, hoe, hoe moet je zeggen, ze, ze juichen ook niet voor één persoon, ze juichen voor allemaal eigenlijk. Dus dat is, uh, is wel heel erg leuk om te zien. Uh, het, is, uh, het is gewoon heel druk publiek en ze zijn heel begaan met, uh, met de sport. En uh, dat, uh, ik denk dat het gewoon dat, dat, dat heel, dat heel, heel enthousiast publiek is. Ze staan te wapperen met dollars voor de mindere goden achterin of voor de, voor de reiskosten? Nou, ze staan, ze staan vanaf de eerste rijden mee. Dus, uh, en ze staan ook bij van die koeienbellen. Ik weet niet waarom ze, waarom ze koeienbellen associëren met veldrijden. Maar dat hebben ze waarschijnlijk ooit een keer ergens gezien. En, uh, dus dat zul je ook wel veel horen, denk ik, van de week. Fontana, de Italiaan. Mouret, de Fransman, jij. En die Belgen? Dat zijn ze? Ja, en misschien ook Rademir Simonek nog uh, zeker daarbij. En, uh, en dan nog de verrassingsfactor. Ja, dat, dat is het mooie van de WK, je durft het niet zeggen... maar dat zijn zeker de namen die ik ook als eerste in mijn hoofd zou hebben. Lachs van de rare het WK-veldrijden... morgen uitvoerig bij de NOS op radio en tv. Keren wij nog even terug naar Waalwijk... daar verloor RKC met 1-0 van Heerenveen... terwijl RKC een groot deel van de wedstrijd met een man meer op het veld stond. De reactie van RKC-trainer Erwin Koeman. Eigenlijk een rare wedstrijd, Erwin. Ja, rare uitslag. Jullie hadden moeten winnen. Ja, lijkt me wel. Maar ja, dat is uh, voetbal. Als je dan uh, één moment uh, van de tweede helft. Uh, de iets, denk ik, niet goed verdedigt. En uh, uiteindelijk komt er een strafschop uit. Maar ik, maar ik heb gehoord: uh, Jeroen pakt die. Uh, of, komt met zijn hand tegen de bal. Dus uh, eigenlijk is het geen strafschop. Maar hij geeft hem. Ja, en dan uh, verlies je zo'n wedstrijd. die je normaal met 3-0 wint. Uh, Vlies je met 0-1. En uh, dat is een hard gelag. Ja, want jullie hebben een groot gedeelte van de wedstrijd ook met een man meer gespeeld. Nou, eerst zelf waren we ook al veel beter met tegen elf mannen. Heerenveen heeft één grote kans kunnen creëren, dacht ik, voor de rust. Die Jeroen Soet goed pakte. Uh, daarvoor waren, waren wij ook al veel gevaarlijk. Hadden wij gewoon het grootste gedeelte, de bal. Uh, ik vond ons weer redelijk tot goed spelen over de hele wedstrijd genomen. Maar als je zelf zeven kansen creëert, ja, dan moet je gewoon één keer maken. En wij scoren moeilijk, dat is al het hele seizoen, dat weten we. Maar vandaag had je toch minimaal één keer moeten scoren. En dan uh, pak je de drie punten, alleen uh, het is even anders. Erwin Koeman, heeft verliest dus met 1-0 RK, uh, met RKC van Heerenveen. We zijn weer terug met de sport, morgen om half vijf met het Sportforum. En daarin natuurlijk ook ve weer veel van het WK Veldrijden. En straks hier op deze zender met het oog op morgen. En dat wordt gepresenteerd door Thijs van der Brink. Dank voor het luisteren. Prettig weekend. Wie zijn de beste Nederlandse artiesten van 2013? Maandag 11 februari worden de Edison Popprijzen uitgereikt. De grootste kanshebbers zijn volgende week live te gast op Radio 1. <middels> Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur genomineerden voor de Edison Popprijs 2013.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 Martin Het is 2-2. daar is Ja, goedemiddag. Ik kom even naar uw televisie kijken. Naar mijn televisie kijken? Ja, er is helemaal niks mis mee. En het is zondag. Ja, daarom dacht ik. Er is een makkelijkere manier om de Eredivisie te volgen. Neem nu Eredivisie live en kijk alle wedstrijden rechtstreeks op je tv, online of mobiel. Ga naar eredivisie-live.nl voor een uniek aanbod.